10 uur, Dikter Haarik met het Nationaal. Oostenrijk probeert schoon schip te maken. na aanhoudende onthullingen over corruptie in de politiek. Al malen zijn er berichten over omkoping. en een cultuur van vriendjespolitiek. Het parlement besloot dit weekend tot een groot onderzoek. De zaak betreft vooral de regering van de vroegere bondskanselier Schüssel. die van 2000 tot 2007 aan de macht was. Zeker vijf ministers worden genoemd. in verband met dubieuze financiële transacties. Maar ook de huidige bondskanselier Feynman is in het nauw gekomen. omdat hij de spoorwegen zou hebben gedwongen. ...te adverteren in kranten die positief over hem schreven. Op de Filipijnen hebben reddingswerkers de grootste moeite... ...om mensen te bereiken die het slachtoffer zijn van de orkaan Nalgae. De tropische storm raast nu over het dichtbevolkte eiland Luzon... ...waar ook de hoofdstad Manila ligt. Door de orkaan is zeker één dode gevallen... ...maar gevreesd wordt dat er nog veel meer zijn. De Filipijnen zijn net aan het bijkomen van de gevolgen van de orkaan Nesat. Die storm kostte zeker 52 mensen het leven. Tientallen mensen worden nog vermist. Volgens de Filipijnse regering zijn bijna 1 miljoen mensen getroffen door overstromingen. De politie in New York heeft bij een protestmars over de Brooklyn Bridge 700 betogers opgepakt. De actievoerders protesteren al twee weken tegen het financiële systeem in de Verenigde Staten. Ze vinden dat daardoor arme Amerikanen het steeds moeilijker krijgen. De politie greep in toen een groep betogers de rijbanen van de brug opliep.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 Het weer dan nog volop zon: temperaturen van 20 graden op de Wadden en een graad of 24 in het oosten en zuidoosten. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, maar wel iets minder warm. En vanaf dinsdag wordt het koeler met kans op buien. Dit, wordt het, dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie met een waarschuwing. Plaatselijk komt er nog dichte mist voor in het midden en het oosten van het land. De mist zal weldra verdwijnen. Goedemorgen, welkom bij Lekkerweg in eigen land. Een professor assisteren in een laboratorium of tijdens een operatie? Dit en veel meer kan tijdens Oktoberkennismaand. Landelijk zetten organisaties hun deuren open voor jong en oud. Beleef de fascinerende wereld van wetenschap en technologie. Kijk voor meer informatie op oktoberkennismaand.nl Deze zondag, het Kunstrondje Dordt. Een gratis wandeling langs 60 galeries, kunsthandels, antikariaten, musea en boekwinkels. Iedere eerste zondag van de maand is de historische binnenstad van Dordrecht van 12 tot 5 uur speciaal geopend voor liefhebbers van kunst en cultuur. Kijk voor de route en brochure op kunstrondje.nl. De tentoonstelling Schipbreuk vertelt het dramatische verhaal over de reis en de stranding van het 17e-eeuwse VOC-schip de Batavia. Kom met beleven aan de Lelystadse kust. Goed te combineren met een bezoek aan Batavia-stad fashion outlet. Ga voor meer informatie naar schipbreukbatavia.nl.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen, welkom bij OVT. Vandaag, precies 60 jaar geleden, begon in alle gezamenlijkheid de televisie in Nederland... We gaan het erover hebben met de geluidsopname van die eerste uitzending... die op onze site Geschiedenis24 te beluisteren is. En met de vraag aan de cultuurhistoricus Gerard Royakkers... hoe heeft de komst en opmars van de televisie ons veranderd? Herman Pleij is hier om te praten over Anna Beins, de redenrijkster... die hij in zijn net verschillende biografie ontmaskert... als de grootste Nederlandstalige schrijfster die we ooit gehad hebben. Morgen is de dag van het Leids ontzet. Fotograaf Erwin Olaf heeft op uitnodiging van de Lakenhal... in de Leidse Universiteit een historisch stuk gemaakt. Een enorm fotoschilderij dat de kijker niet spaart... en de belegerde mensen in al zijn ontmenselijking toont. We bellen na elfen met Erwin Olaf. Dan praten we ook met historicus Dennis Bos over een ander beleg... namelijk het beleg van Parijs in 1870-1871. Hij schreef erover in een boek over belegeringen door de eeuwen heen... En we sluiten af met een spoor terug over de langstlopende amusementsprogramma... van de Nederlandse televisie, namelijk Te Land, Ter Zee en In de Lucht. Columnist van dienst is Filip Freeriks. En mailen kunt u ons op ovt.vpro.nl. Maar we willen niet voorbij gaan aan het nieuws van afgelopen vrijdag... dat Hella Haas is overleden. Er is al heel veel gezegd over haar veelzijdige literaire kwaliteit. En als ik me iets bij haar visie op haar werk probeer voor te stellen... dan denk ik dat ze haar onderwerpskeuze niet los kan zien van het literaire aspect van haar werk. Kortom, dat voor haar het onderscheid tussen geschiedenis en het heden kunstmatig is. Maar ja, wij zijn van OVT, dus we willen haar toch wel eren... als een schrijfster die het verleden onnaamvolgbaar kan oproepen. En dat gaat dan zeker over het verleden in Indië. We gaan bellen met Reggie Bai, schrijver en kenner van de Indische geschiedenis en literatuur. Hij is nu bezig een historische roman af te ronden die in Indië speelt. Goedemorgen, Reggie. Zoals gezegd, je schrijft veel over Indië. Wat is naar jouw idee, de verdienste van Helle Hazen geweest voor de Indische geschiedschrijving? Nou, in ieder geval heel erg groot. En uh, om te beginnen het feit dat ze uh, Indië en de geschiedenis van Indië voor een breed publiek uh, toegankelijk heeft gemaakt door haar werk. Uh, daarnaast heeft ze nog een heel bijzonder aspect uh, laten zien in mijn ogen. En dat is wat op het persoonlijke vlak de dekolonisatie of de, de, ja, de gelaagdheid van een uh, koloniale samenleving... en de effecten daarvan uh, in een later stadium na de dekolonisatie... betekent voor, uh, voor mensen, voor personen. En dat zie je bijvoorbeeld in, in uh, haar werk terug als Oeroeg en Sleuteloog... maar ook in haar eigen uh, autobiografische werk. Je hebt het nou over uh, wat het betekent voor mensen in het algemeen, maar ja... Uh, je hebt zelf een Indische achtergrond. Heb je ooit gedacht dat het haar in de weg zat dat zij geen Indonesisch DNA had? Uh, dat kan ik niet, niet zo goed beoordelen. Uh, wat ik wel weet is dat het haar um, verweten werd dat ze geen Indonesisch DNA had. Uh, had En daardoor uh, door sommigen werd ontzegd om daarover te kunnen schrijven. En dat, uh, ja, dat, dat heeft haar wel natuurlijk heel veel uh, uh, verdriet gedaan. En dat heeft haar ook wel gekrenkt uiteraard. Wat is Je hebt bijvoorbeeld uh, Charlie Robinson. Uh, de schrijver waar uh, Le, Le, Wim Willems een mooie biografie over geschreven heeft. Die zei bij het verschijnen van Urog. Kan een kind van Tokoks, de bevoorrechte koloniale kasten, iets begrijpen van de vernedering en het vrijheidsverlangen van de inlander? Maar was dat iets wat breed leefde? Want er komt toch een mevrouw uit Nederland... die, die dan successen haalt met, met het Indië boek. Ja, nou, ik weet dat dat een tijd lang breed geleefd heeft... maar. Wat, wat mensen in die hele discussie vergeten zijn. is dat. Uh, zij natuurlijk wel daar is opgegroeid. haar eerste levensjaren. Nou, de eerste twintig jaar van haar leven heeft. Uh, doorgemaakt in, in Nederlands-Indië. En dus eigenlijk. en dat is, dat is ook. Waar, waar ik ook naartoe wil. in haar autobiografische werk. schrijft ze daarover. Uh, als je als kind. in feite wordt. Uh, uh, geïnjecteerd met. ...een uh, waarde en normen van een koloniale samenleving... ...zie je niet meer dat dat verschil er is, dan accepteer je dat als uh, gegeven... ...dat er uh, een gelaagdheid is waarbij uh, de koloniale bovenlaag die positie heeft die, uh, die het heeft. En dat daaronder uh, de andere bevolkingsgroepen leven. En dat is ook de tragiek in haar werk, en dat zie je dus ook weer in, in die verschillende thema's terug... Op het moment dat uh, de situatie, dus de omstandigheden veranderen... in dit geval door de onafhankelijkheid van Indonesië... worden de personen en ook uh, zijzelf zich bewust van het feit... dat er altijd een, een, een, een andere laag heeft gezeten... bij de mensen met wie ze dachten dat ze vriendschap hadden. Uh, dat zie je bij Oeroeg, dat zie je in sleuteloog. Dat heeft ze zelf ook en daar heeft ze ook op die manier over geschreven pas zichtbaar werd nadat de, de, verandering, de politieke verandering had plaatsgevonden... dat er zo'n koloniale samenleving met die gelaagdheid en met die discriminatie bestond. Dus het, het, het, zij kan er heel goed over schrijven, denk ik. En eh, dat heeft ze ook wel bewezen met haar werk. Juist omdat ze zich daarvan heel erg bewust werd in een later stadium. Dus eh, wat dat betreft denk ik dat al die kritiek heel onterecht is geweest... Heeft zij trouwens iets geschreven wat voor jou persoonlijk... de geschiedenis opeens in een ander licht uh, zette? Waar, waar je dacht, van, ach, dat heb ik eigenlijk nooit zo gezien? Uh, nou, waar ik het net over had... Uh, um, wat ik wil, er wordt nu heel erg veel geschreven over... Uh, uh, en terecht over het romanwerk uh, van Haase, uh, Maar ze heeft een aantal autobiografische schetsen ge uh, gemaakt... autobiografisch werk waarin ze bijvoorbeeld uh, schrijft over haar, uh, uh, ja, haar bevindingen... Uh, wanneer ze teruggaat naar, uh, naar uh, Indonesië. En uh, nou, daarin zegt ze bijvoorbeeld iets over... Uh, hoe zij in feite in slaap gesust is door die opvoeding... door mm. dat opgroeien in een koloniale samenleving. En daardoor dus vanuit één optiek maar kan kijken naar die, naar die samenleving, naar de mensen. En dus ook helemaal niet bewust is geweest... van wat zich daar allemaal onder die oppervlakte heeft, heeft afgespeeld. En uh, dat is voor mij een eieropener geweest... in de zin dat ik altijd heb gedacht van... Goh, uh, hoe is het mogelijk dat daar een hele bevolkingslaag... of in ieder geval een groot deel van die bevolkingslaag... zich later achteraf pas realiseert wat ze aan het doen waren en wat, uh, wat, wat voor maatschappij ze in stand hielden. En dan heb ik het met name over die, uh, het in stand houden van die, van die discriminatie en gelaagdheid... en het onthouden van rechten uh, aan een, uh, een, de, de grote bevolkingsgroep ja. van Nederland. En, en, en dat ze daar zich van in haar literaire werk en haar essays rekenschap geeft... dat maakt haar werk onder meer heel waardevol. Dat maakt haar werk uh, absoluut heel waardevol. Ja. Oké, okay, Reggie, heel, heel vriendelijk bedankt. Graag gedaan. Oké, dag. Ja, we gaan terug naar uh, 2 oktober 1951. Vanavond is het een hele bijzondere avond. Niet alleen bij u in de huiskamer. Maar ook voor ons hier in de studio. Want na zeer lange voorbereidingen zijn wij dan eindelijk zover dat we u een volledig televisieprogramma kunnen aanbieden. <lacht> het eerste in een reeks... Experimentele uitzending. Het programma dat u vanavond zien zult wordt verzorgd door de vier onderverenigen gingen die samen de Nederlandse televisiestichting uitmaken: AO, KRO, NCFB en Vaart. Het is ons een buitengewoon groot genoegen dat de regering in de studio vertegenwoordigd is door de staatssecretaris van onderwijs. Hadt u de televisie al eens eerder gezien. Nou, ik heb in Engeland heb ik wel eens televisie gezien, maar dat vond ik minder dan dit. Dit is beter, dat Dit is een prachtig beter, compliment voor de Nederlandse technici. Ja, inderdaad, Engeland uh, had je af en toe dat de beelden een beetje versprongen en zo. Hier had je weliswaar soms randvervorming, maar op het algemeen vond ik het alsof je naar een film zat te kijken. Ja, het begin van de allereerste tv-uitzending van Nederland was dat. En een reactie die daarop uh, op de radio werd gegeven, want... Die uitzending was niet alleen op tv te zien, maar ook voor een groot deel op de radio te horen. Multimediaal project zouden we dat nu noemen. De tv-uitzending was natuurlijk een experiment dat maar voor heel weinig kijkers te volgen was. En het was dus ook logisch dat de radio erbij was om ook het grote publiek te bedienen. De tv-uitzending is niet bewaard, maar het geluid is er nog. Um het is, um, u kunt het op onze website Geschiedenis24 beluisteren. We hebben nu Manix Koolhaas aan de, aan de lijn van Geschiedenis24. Goedemorgen, Manix. Ja, dag, Matthijs. Goedemorgen. Gefeliciteerd met de Fonds van het Geluid. Ja, nou ja, het was niet zo ingewikkeld. Het zit oh. gewoon in het radioarchief. Okay. Alleen, om uh, merkwaardig erin, was nog niemand daar gaan kijken <laughs> of het te vinden was. En uh, ja, voor radio was het natuurlijk die eerste tv-uitzending ook een uh, markant moment... En het gekke is, bij tv heeft niemand eraan gedacht van... goh, zouden we dit niet ook moeten filmen? Want het was natuurlijk allemaal live tv, dus dat ging de lucht in en was weg. Ja. En bij radio waren ze natuurlijk gewend om ergens een microfoon bij te houden. Ja. Hé, hey, die, die, die avond, die 2 oktober, hè? De, was dat een avondvullend programma? Wat, wat was er te zien? Nou, het is goed dat jullie inderdaad Sjaan en Roos even hebben laten horen... De ...parooljournalisten die als eerste presentatie mocht werken... ...en het kleine interviewtje met de luisteraar. Daartussen zat onder andere liefst 45 minuten toespraak. Dat was de staatssecretaris Kals die het kwam openen met 10 minuten. Daarna kwam Pater Kors die namens de KRO voorzitter was van de NTS. Toch eens even 10 minuten vertellen... Wat we uh, zouden zien en vooral uh, vertelden ze natuurlijk van uh, uh, dat we uh, moesten oppassen dat de tv toch vooral een educatief uh, uh, instelling zou blijven en niet uh, plat amusement zou moeten gaan brengen. Er kwamen zelfs nog felicitaties van William Haley, de grote BBC-directeur in het Engels. En er kwam een, uh, als uh, klap op de buurt dan, nog een verhaal van. Professor dokter Ingenieur Halbertsma van lief 20 minuten over hoe de techniek van de tv werkte. Oh. Maar daartussen door zat nog wel iets leuks hoor. Wat dan? Uh, een reportage over de tv Denemarken die begon. Want Denemarken begon op dezelfde avond als uh, Nederland. Ook met toespraken. Nee, dat was een reportage over hoe in Bussum iedereen in reparoer was om. Uh, uh, dat hebben de Denen tenminste gezien. Wij hebben gezien hoe ze in Kopenhagen in Reppenroer waren. Dat is helaas niet be bewaard gebleven. Hm. Ik ben op zoek op geweest in Denemarken om het filmpje over bussen te vinden. Was ook daar niet meer te vinden. Wat we wel op terug hebben gevonden, en dat is de complete hoofdfilm van de avond. En dat was de film Het Lied van de Klok over de. Uh, Klokkenmakersbedrijf Van Bergen in Heiligerlee. Dat was uh, een film van liefst uh, 10 minuten. En die bleek nog wel compleet in filmvorm uh, in het archief uh, aanwezig te zijn. Dus ook de hoofdfilm van de avond van 2 oktober uh, 1951 is nu voor het uh, eerst op tv ja. te zien. En, maar, Marcus, even een aanrader voor de mensen die luisteren. Ga na de uitzending gewoon even naar de site en bekijk die film, Het Lied van de Klok. Want het is echt fantastisch. Je ziet. De brand ziet dat het een, een compromis is geweest tussen natuurlijk Caro en NCW. Uh, <laughs> Afro en Vara deden je ook mee. Maar uh, dit was natuurlijk echt uh, en cultuur en religie. Maar je ziet klokken, je ziet vrouwen en mannen in kledendracht. En je ziet die klokken worden geëxporteerd naar Amerika en de Nederlandse handel. Eindelijk alles in één. Ja, ja, ja. Het ja. bedrijf is zelfs uiteindelijk helemaal naar Amerika Precies. gegaan. en is ja. in Nederland failliet gegaan, maar bestaat nog steeds in, in Amerika. Uh, ja, en dan, dan nog de afsluiting van de avond. Dat was het uh, toneelspel uh, Toverspiegel, wat door uh, Willy van Hemert en uh, Evert Werkman was geschreven. En dat ging natuurlijk over communicatie en de toekomst. En die toverspiegel stond natuurlijk voor wat de tv daar allemaal voor goed en kwaad mee zou kunnen doen. Dus uh, al met al een avond van zo'n uh, twee uur. Klinkt als... van het als... laatste toneelspel zijn ook nog tientallen foto's bewaard. Het is niet meer op band bewaard, maar je kan dus eigenlijk nu toch voor het eerst een uh, goede reconstructie krijgen van die allereerste tv-avond in Nederland. Klinkt als een hele complete avond. Uh, uh, ik kan daar tevreden op terugkijken. Deden de kijkers dat ook of is dat niet bekend? Ja, er zijn verschrikkelijk veel, uh, nou niet, niet rapporten opgestuurd... maar alle kranten schreven er natuurlijk over. En overal gingen ze kijken, is het bij ons wel goed te zien? Want we zeggen wel, uh, het waren maar 5 à zes toestellen. Maar ik denk, als je dat zo terugleest... Uh, dat er per toestel toch wel zo'n duizend mensen... in ieder geval iets van die eerste uitzending hebben gezien. Dus dan hebben we het toch al gauw over zo'n half miljoen mensen... die iets van die eerste tv-uitzending hebben gezien. Sorry, sorry Max, dat kan ik niet volgen. Ik, ik ken de verhalen dat mensen bij elkaar in de, in de huiskamer gingen kijken... maar duizend per toestel? Nou, ze stonden bijvoorbeeld in etalages van winkels. Daar kwamen ah ja. de mensen zich echt met, met, met honderden, soms wel met duizenden verdringen. En het heeft zo'n twee uur geduurd die avond. Dus gedurende die hele avond ah ja. denk ik dat per toestel wel... Zo zo'n duizend mensen iets in ieder geval van die uitzending hebben meegekregen. Want die, die nieuwsgierigheid was zo groot... dat iedereen wou dat per se toch wel meemaken, die uitzending. Dus wat dat betreft denk ik dat het een invloed heeft gehad... op uh, de toch uh, langzaam, maar, maar steeds sterkere verkoop van, uh, van tv-toestellen. Dat is een van de vele um, gevolgen van de komst van de televisie... waar we het nu over gaan hebben bij Gerard Maar Dus Marlix, heel vriendelijk bedankt voor, voor het verhaal van morgen. Ja, en vergeet dus vooral niet straks na het gesprek even te gaan kijken op de website... want uh, de uitzending is dus grotendeels terug te kijken. Ge Geschiedenis24.nl, geschiedenis. Goed, um, <hums> ik, uh, ik ga citeren nog even uit, uit, die, uh, uit die uitzending. Gedragen stem. Dit is, het <hums> moment, <hums> <hums> dit is het moment waarop we ons moeten bezinnen... of deze verworvenheid inderdaad een overwinning des geestes is. We zullen ervoor moeten zorgen dat de techniek middel blijft... en niet een doel op zichzelf wordt. Anders zou het de dood van de cultuur betekenen. Ik spreek daarom de wens uit dat dit nieuwe medium... onder gods onmisbare zegen in belangrijke mate zal bijdragen... aan de spreiding van de cultuur in Nederland. Aldus sprak minister Kals aan het begin van de allereerste tv-uitzending. Er was angst en ontzag voor de tv want wat voor invloed zou deze vlakkerende kast... wel niet kunnen hebben op het Nederlandse huisgezin? Ja, die vraag zou jaren later de gemoederen nog steeds bezighouden. Onderwerpen worden van allerlei wetenschappelijk onderzoek. Eh, reden te over, en dat hebben we al aangekondigd... om eh, ook onderzijds maar eens een keer stil te staan bij 60 jaar tv. En dat doen we natuurlijk ook door een aantal fragmenten laten, te laten horen. Niet alleen om nostalgisch te huiveren, maar ook vooral om te ontdekken... wat nou eigenlijk die tv met Nederland en Nederlanders deed... Aan Tafel, daarom cultuurhistoricus en halve antropoloog Gerard, zo mag je ook wel noemen ja. Gerard Rooiakkers. Uh, maar meteen even met die bezorgdheid beginnen. De, de, die angst voor televisie, wat was dat eigenlijk en heb je ook een verklaring waar dat nou eigenlijk vandaan komt? Bij? Want het lijkt vooral angst van, van de dominees en de pastoors ja. en, et cetera, en, en de ministers. Onzooi. Ja, het is een angst van de elite, omdat de televisie werd gezien als uh, niet een onderdeel van de volkscultuur. Maar juist van de massacultuur, massamedium. En die massacultuur, daar had men altijd uh, angst voor. Uh, men was huiverig, de massa moest beteugeld worden, de massa was uh, gevoelig voor propaganda, uh, voor uh, allerlei uh, verholen boodschappen. Met andere woorden, de televisie werd geïntroduceerd inderdaad. Uh, met een dreiging en met een nadruk op educatie en serieuze onderwerpen. En dat heeft ook te maken met het feit dat Nederland van oudsher nogal krampachtige ambivalente relatie heeft met de vermaakscultuur. En juist die vermaakscultuur, die gekoppeld is ook aan die uh, massacultuur, ja, daar had men uh, grote bezorgdheid over. Even, even kort, even een, een, een, een zijlijntje. Uh, tegen, precies tegenover jou zit iemand die heel veel weet van die Nederlandse angst voor de vermaakscultuur. Dat schijnen we in de middeleeuwen al gehad te hebben. Herman Plein, kun je het even bevestigen? Kunnen nou, we een lijntje trekken vanaf de middeleeuwen kort... naar de komst van de televisie? Ja, nou dat is je niet. Je hebt we, we, pa, 20 he? <laughs> we gaan meteen alles verklaren. En alles kan ja. uit de middeleeuwen verklaard worden, zoals je ja. weet. In hey, de middeleeuwen gingen we de straat op met z'n allen. En daar liep hoog en uh, laag liep door elkaar. En daar waren al die feesten dan ook op geconcentreerd. Maar na de middeleeuwen, heel duidelijk in de 17e 18e eeuw... dan begint volgens mij wat Gerard bedoelt. Dan gaan die feesten gaan allemaal binnenskamers worden. Ze, ja, ze gaan, ja, ja. worden subversief. Ze gaan van de straat af, Sinterklaas drie koningen, die verdwijnen niet, maar het worden gezinsfeesten. Vandaar dat we Sinterklaas ook nog steeds als gezinsfeest hebben. Maar het was, tot in de 16e eeuw, was het allemaal op straat. Maar dan begint de elitisering en het fatsoensoffensief en alles... en dan treedt volgens mij ja, nou ja, weer. de voor massa, De massacultuur was eigenlijk altijd het onderwerp van het beschavingsoffensief. En in Nederland hebben we daar prachtige woorden voor in, in, de, in de mediacultuur. Dat is de vertrossing. De tros heeft lang geleden ja. onder dat imago. We hebben de endemolisering, we hebben de vervozing. Allemaal begrippen die dus gerelateerd zijn dan die nog steeds heersende angst voor dat entertainment. Maar de grap is ook dat tegelijkertijd niemand raad weet met dit wonder. Uh, want het werd ook beleefd als een wonder, de tv in de huiskamer. Ja, natuurlijk. De, de, de wereld kwam letterlijk binnen. En nou is het aardig dat als je kijkt naar de film en de, de bioscoop... daar gaat het over glamour en sterren. En de tv is eigenlijk voor me heel alledaags, familiair, informeel geweest. En met uh, programma's die de wereld binnenbrachten... zoals het NOS Journaal. En uh, goed, hiernaast zit, uh, <lacht> uh, mij, naast mij zit uh, Philip Frerix. Eigenlijk was het NOS Journaal heel lange tijd... een soort bezweringsritueel, misschien nog wel... om die boze buitenwereld te duiden, in te kapselen... maar wel, als het ware, ook te verklaren. En daar had je dus inderdaad dan een enkel man voor nodig... die heb je, dat, heb je dat ook veilig zo... naar binnen bracht. Heb je dat ook zo ervaren, Filip? Nou ja, nieuws en context leveren. Ja, in die zin uh, de, uh, klopt het wel. Ja, Ik weet niet of we echt bezig waren om te bezweren. Maar in ieder geval, ik was wel heel erg voorstander ja. van... Nieuws en vervolgens vertellen waarom het zo gebeurt. Maar dat Zonder... was natuurlijk ook. Sorry hoor, ja. Maar dat je dat, dat, dat, dat mensen ook. Je, je belde mensen niet onder het journaal in die oude tijd. Ja. Want je wist het journaal is nu. Ja. We laten elkaar met rust. Ik doe dat nog dus, steeds bij, ja. bij, bij, bij ja, wat oudere <laughs> mensen. Acht uur. Is, en dat is die ritualisering. Dus een, enerzijds is het, het journaal zelf, heel erg ritueel. Ook informeel, hè. Want wordt het weer morgen Erwin? Hè. Dus altijd met voornamen. Vaste onderdelen en inderdaad een vast tijdstip, acht uur. En nog steeds uh, probeer ik dat uh, tijdstip te vermijden als ik wat oudere mensen moet bellen. Want dan weet ik, dan zitten ze naar het journaal te kijken. En is het nou zo dat die tv ook. Uh, we hebben het nu over de, die grote werking, maar uh, had dat ding ook een speciale plek in de huiskamer? Is daar wat over bekend hoe dat begon? Ja, nou, Veranderde dat de huiskamer? Philips ten tijd de belangrijkste producent van tv-toestellen... die heeft in 1964 onderzoek laten uitvoeren uh, naar de Nederlandse huisvrouw. Ik heb het boek meegebracht en dat staat woordenvol foto's van interieurs. En dan zie je dus prachtig wat voor een centrale plek die uh, tv. Echt een groot uh, toestel nog. Uh, model hondenhok, kom je ook nog volop tegen. Uh, waar uh, uh, eigenlijk dat uh, toestel in de salon en in de zitkamer op een heel prominente plaats pontificaal is geïnstalleerd. Op een apart meubel, het tv-meubel. Zo'n tafeltje met van die uitstaande ronde gedraaide poten. En in feite kun je gewoon zeggen dat zeker in katholieke milieus... de televisie het heilig hartbeeld van zijn sokkel heeft gestoten. En uh, zoals het heilig hartbeeld officieel door de kapelaan werd geïntroniseerd... kwam de technici eh, kwam de technicus het tv-toestel echt installeren, want er moest ook een antenne bij met zo'n platte antennekabel. En wij zijn het al helemaal kwijt. Antenne, maar ja. ook het landschap in, in, in de steden en, en eh, veranderde totaal met al die antennes een woud van antennes. Ik heb nog wel eens een fotograaf gesproken van monumentenzorg die zich gruwelijk ergde aan het feit dat hij eigenlijk geen monument meer puur kon fotograferen omdat overal die antennes. Ja, ja, ja. het maar dit, dit is de beeldreligie van zo is het toevallig ook niet. Ja en toen. Toen deed zich ja, weer een nieuwe we elitisering voor. Namelijk dat het uh, televisietoestel verborgen wordt. Dus dat zag je vooral bij mm. intellectuelen. Zag je maar dat, dan dat zijn dat we in een kast jaar verder. Met de, ja, precies. Dus ja, dat precies. was de volgende stap. Ja. En daar werd ook het onderzoek gedaan. Dat, volgens mij stond het ook in het boek. Dat uh, bij lagere milieus het televisietoestel altijd veel hoger hing. En ja. bij <laughs> hogere milieus lager. Dus die gingen helemaal naar de vloer toe. Dat is een heel serieus soort. Uh, ja, ja, ja, ja. Toets het uh, maar aan het je eigen. Je hoorde dat was statistiek intellectueel. Als je het laag zette en hoog, dat was altijd met. Maar dat was natuurlijk met een heleboel mensen kijken. Dus een lager milieuswaarde ja. met z'n 30. Ja, je ziet ja, ook de, de bank over. trouwens in, in het interieur... Ja. zijn opmars uh, maken. Uh, dat dus inderdaad gezamenlijk tv wordt gekeken. Dat zijn ook de familiemomenten. Daar waren de programma's ook op afgestemd. En je ziet eigenlijk dat de tv in het interieur... ook een zekere verbeurgelijking van het meubilair met zich meebrengt. Jongens, we gaan even luisteren. We, we moeten ook even luisteren. Hè? We kunnen niet kijken, we kunnen wel even luisteren naar tv. Want die tv groeide en groeide. In 1959 volgens een prognose. 90.000 Nederlanders zouden dan een toestel hebben. Het waren er al 393.636.000. En een jaar later, in 1960, waren het reeds een half miljoen. En weer een jaar later, op 14 november 1961, heeft de tv een feestje. En laten we maar even luisteren hoe dat feestje destijds werd gevierd. Komt-ie. goedenavond en hartelijk welkom hier op de Zolseweg 160 in Deventer waar ik het bijzonder grote genoegen heb om u u als behorende tot de 999.999 .999 kijkers die er al waren om u voor te stellen aan het miljoenste Nederlandse kijkerspaar, zou ik willen zeggen, de miljoenste televisiebezitter, de heer Mevrouw Milius die hier naast mij staan. En die al een bijzonder drukke dag gehad hebben. Dat kunt u zich voorstellen. Toen vanochtend dat bericht doorkwam dat zij de te waren. U heeft dat ding voor uw genot. Laat het u niet de baas zijn. Denk nooit, ik heb het. Wat mot, dat mot. Een dictatuur zou dwaas zijn. TV doet altijd wat ze kan om ieder te vermaken. Maar wie kent de formule van miljoen verscheiden smaken? te kijken, zet hem op. op. Vind rijkdom, lering, blijheid. En denk erom, die ene knop is slavernij of vrijheid. Goed, dat was 1961. Slavernij of vrijheid, die ene knop. Ja, ja, mooier, kan het, mooier kan het probleem niet uitgedrukt. He. De aarzeling en de andere kant ook de fascinatie. Gerard, maar die tv groeide on, on, inmiddels ontzettend. He. Het werd echt de huiskamervriend en ook de familievriend. In, in 1965 geeft 64% van de bevolking een televisie. En het is uh, inderdaad de focus voor het familieleven. Het Gansbord en uh, al die andere huiskamerspelen... die worden toch langzaam maar zeker verdrongen door uh, de tv. En uh, dat is inderdaad uh, een invloed die de tv heeft op het, op het dagelijks leven. Maar... We vergeten heel snel met de introductie van al dat nieuwe van de tv, hoe traditioneel eigenlijk de tv was in zijn programmering, in zijn format. Dat horen we eigenlijk in deze fragmenten ook heel zullen, sterk. zullen we even gaan luisteren. Ja, ja, dat hoe dat hoe traditioneel die tv was, ja. want het ganzenbord werd dan niet meer thuis gespeeld. De spelletjes, maar die spelletjes die gingen allemaal Precies. naar de tv. En we gaan even luisteren naar een zo'n typisch moment dat het kleine, fijne Nederland de voeten uit illustreert. Kom maar, wie heeft u meegebracht? Ik heb bij me Simon Tamata, Johan Kruijf. André van Duin, Jas Brink. Wat doe je? Wat vind u? Doorgaan, doorgaan. Gokken. Ja, wie? André van Duin. Ah, ziet hij er mooi uit, hè? André, pak André maar in de hand. Zet hem maar een beetje hier tussen zo, een beetje smokkelen. Nou, daar gaat André. Oh, oh, oh. Ah, 175. Ja, we, we gaan, ik ga Gerard even niks vragen. Ik, ik vat het even samen. We hebben het allemaal on, ongetwijfeld herkend. Althans, de meeste van ons. Voor wie het niet weet, in de, in de huiskamer zeg ik me even Voor het gemak. Dit was Avro's weekendquiz Onder leiding van uh, Fred Oster. En dat eindigde er altijd mee dat, dat de winnaar. Dat was altijd een gewone familie over het algemeen. Die mochten dan drie keer een kaverjaar door een hokje. La, door door een, een racebaan laten lopen, als het ware. En, op het, en dan kwam die in een, in, een, in een vakje. En dat vakje kon 175 gulden zijn. En het kon 1000 gulden zijn. En dus het ging erom dat je zoveel mogelijk geld haalde. Uh, we luisteren nog even naar zijn huiskamerfragment. Kom aan. Goedenavond. Ik kan bijna niet boven het applaus uitkomen. U bent vriendelijk welkom bij uh, de 134ste aflevering van ons spelletje... Zo vader, zo zoon. En uh, er komt vandaag geen vader aan te pas, want we hebben vier moeders... Die hartelijk welkom zijn in de studio. En wacht u nog even met uw applaus. Want uh, u weet, uh, vorige week hadden we een jarig in de studio. Dat is nu ook het geval. Moeder A is jarig op de dag van de oorlog. Goed uh, Gerard. Ik, volgens mij is dit het moment dat je moet gaan vertellen hoe die tv het nou ja, de familie en het gezin en het spelletje... en ja, ons knussel nou ja. leven centraal stelt. Als je dus bijvoorbeeld inderdaad kijkt... wat voor een belangrijke rol bijvoorbeeld dieren... Eh, in de tv-geschiedenis eh, hebben. Hè? Dus, en dan heb ik het niet over de goudvis alleen mm -hmm. van Willem Duis, maar ook onder andere over dit soort eh, cavia's en die, die race. Ja. Dat is in feite eh, afgeleid van de kermissen en de jaarmarkten... en dat zijn de oude dierspelen, kwelspelen. Je zou het nou ook niet meer moeten doen, denk ik. Hè? Dat zou meteen een hoop verontwaardiging... Eh, Marion op... Thieme. Ja, ja zeker. Ja. Maar... Het grappige is dat de tv eigenlijk heel veel van die formats... uit die oude vermaakscultuur van kermissen en jaarmarkten... circussen heeft overgenomen. Anderzijds zie je dat de tv ook weer aanleiding geeft... om dat ritueel na te spelen. En eh, we zagen op een gegeven moment ook dit soort maar races op allerlei braderieën. Nou, het fragment van zo vader, zo zoon... Of zo'n moeder, zo'n dochter. Ja, dat is zo prachtig Nederlands. Ik, ik heb me altijd uh, afgevraagd uh, waarom dan nooit uh, werd gevraagd. wat doet moeder nu als vader weer met zijn dronken kop thuiskomt of zo? Het waren altijd hele keurige burgerlijke vragen. Eigenlijk werd daar ook het gezin en het gezinsideaal weer gedupliceerd en weer als uh, voorbeeld uh, nou, nou, uh, voorgehouden. En ik kan me nog één fragment ook herinneren, dat was zo prachtig. Ook een vader en uh, werd er een, een vraag gesteld. Uh, ja, wat doet u nu? He, Aan de zoon wordt dan de vraag gesteld. Wat zou uw vader nou doen als bijvoorbeeld thuis blijkt dat er geen tandpasta meer is? Nou, en het was heel duidelijk dat die vaders nooit hun tanden hadden gepoetst. <lacht> en dan zei een van die vaders, ja, ja nou dan pak ik gewoon een stukje zeep. En dat vond, dat vond ik al zo onwaarachtig. En dat was eigenlijk ook een prachtig beeld van inderdaad het kleinburgerlijke Nederland. Maar wel heel mooi. En het waren ook echte televisiemomenten waar families gezamenlijk naar gingen kijken. Eén van de acht, uh, wie van de drie, twee voor twaalf... en dan noem ik nog alleen maar programma's met cijfers erin... waar uh, inderdaad de hele gezin gezamenlijk op zaterdagavond... toch op een vast moment naar gingen kijken. En je ziet ook dat inderdaad, er een soort geritualiseerd mediagedrag is... op vaste tijden, vaste momenten, dat men elkaar in de huiskamer opzoekt om gezamenlijk te gaan kijken. En de afstandsbediening heeft dat in feite, want dat is een belangrijk moment, de introductie van de afstandsbediening, dan ontstaat er een strijd om de knop en zien we ook dat mensen zelfs afspraken maken wie de afstandsbediening mag gebruiken voor een bepaalde tijd, want dan doet het fenomeen van het zeppen intreden. En dan zie je ook dat in feite dat gezamenlijke familiemoment steeds meer gefragmenteerd wordt en dat er ook op verschillende plaatsen in huis, dus niet meer centraal in die huiskamer... Eh, aparte tv-toestellen dus, komen en dat het kijken meer individueel wordt. Ja, dus, dus die tv heeft een jaar of 50, 60 dat ja. gezin lekker bij elkaar gebracht, wat vroeger het ganzenbord deed. Als een soort imagined community, een en, imaginaire gemeenschap. Maar dat hebben we nu achter de rug, want nu heeft elk kind zijn eigen tv op, elke, op, op zijn kamer. Kun je wel zeggen, ja. ja. De, als er tv wordt gekeken, dan uh, uh, vlucht iedereen naar zijn eigen hok in het huis. En, uh, dat is dus inderdaad, als je nu die foto's zou maken van de interieurs van Nederland... dan zou je dus inderdaad die grote verandering meteen ook in de materiële cultuur uh, zien. Geen antennes meer op het dak, maar wel zes tv-toestellen in huis. Goed. We hebben het nu vooral gehad over hoe die tv eigenlijk het, het, het burgerlijke Nederland bevestigt. Hoe die, die tv iedereen in het huiskamerleven uh, bevestigd als het ware. Je kunt ook zeggen, tv brengt ook de wereld binnen, af en toe. Dat gebeurt dus ja, ook ja, met die tv. Ja. En we, hebben, we hadden twee fragmenten klaar liggen om dat uh, te laten horen. Daar gaan we de een van weghalen. Uh, dat was namelijk monsieur Beckers uh, met de beruchte, beroemde toespraak... over de pil uit 1963. Die laten we jammer genoeg even zitten. Want dat halen we gewoon niet. Uh, dan komt Anna Beins in de problemen. En dat willen we natuurlijk ook niet. Uh, we gaan dus gewoon luisteren naar een ander fragment... waarin in zekere zin ook de wereld binnenkomt. Kom maar. Hey Hey Hey zijn Hey Hey en Hey Hey Hey Maat, kun je iets harder spelen, want ik hoor alleen maar Hey gewone Hey Oh, kan ik. die iets doen, ja. alsjeblieft? Kan die? Ja? derde Bled. De Jong heeft veel begrip Voor Nixon en Cambodja Hij is dan wel bezorgd Maar ja, wat moet dat, moet ja Gelukkig zal De Jong Nooit z'n wereldslot beslissen Zolang veel jenki zelf, de jongs begrip nog missen. Ja, ik denk dat, dat dit niet hoeft te worden uitgelegd, vast majeur. Gerard, dit fragment had je ook, of althans, je had gevraagd, doen ja. iets van vast majeur. Ja. Waarom? Ja, ik, omdat ik Vars zo ontzettend typisch Nederlands vind... Voor de, voor de Nederlandse tv. Want de Nederlandse tv heeft natuurlijk een heel belangrijk kenmerk. Daar is de verzuiling het langst eigenlijk nog zichtbaar gebleven... in onze samenleving. Maar ook de ironie... De politieke satire zit erin. Het hele element ook van de traditionele cultuur op een marktplein... Hè, waar iedereen bij elkaar komt en dat dat toch gemedialiseerd weer is via de tv. Plus dat het hele vroege interactieve televisie is. Want er mocht ook altijd iemand uit het publiek eh, wat komen zeggen en wat komen doen. En dat was natuurlijk ook helemaal magie, dat je zelf op televisie kwam. En als het nou gaat over de invloed van de tv op het dagelijks leven... nou, iedereen die eens een keer ooit op tv is geweest, die weet wat dat betekent... hoe je erop aangesproken wordt, wat dat dus in het dagelijks... Leven voor effect heeft. Als erop aankomt, denk ik dat Beckers met zijn introductie van de pil demografisch in Nederland een grotere, grotere invloed heeft gehad. Maar uh, dan de tv. Ja, één bischop met invloed dan 60 jaar tv. Heel kort, Gerard, afsluitend. We begonnen met Wat heeft de tv nou teweeg gebracht? Heeft hij ons nou veranderd? Maar als ik jou zo hoor, heeft hij eigenlijk ons vooral bevestigd in wat we al waren. Namelijk. Gezellige mensen. Gezellige. Nee, nou ja, dat beeld van gezellige mensen. Nee, Ik denk dat de tv inderdaad veel traditioneler is... Uh, ook tot op de dag van vandaag dan wij denken. En in het dagelijks leven heeft dat inderdaad... een hele vaste geritualiseerde plek gekregen. Uiteindelijk denk ik dat de tv... Uh, meer uh, een spiegel is van de samenleving... dan dat ze die samenleving heel diepgaand heeft veranderd. Gerard, bedankt. Ja, het is al uh, zeven minuten over half elf. Hoogste tijd voor de column. Fille je gaat ook nog eventjes over de televisie, want ja, de televisie en ik die zijn ongeveer even oud. En ik heb het debuut van de kijkkast dan ook bewust meegemaakt. Bij ons in de straat was er één toestel bij een familie die ook de enige auto had. De buurkinderen mochten op woensdagmiddag om vijf uur het kinderprogramma komen bekijken. Met de ongeëvenaarde Tante Hanny en de even onovertroffen Ton Lensink... als professor Plano in de serie Morgen gebeurt het. In mijn herinnering liep er iemand in rond met een vergiet op zijn kop. Een vergiet met antennes. Angst aan jagend spannend. Ik geloof niet dat ik hierdoor meteen droomde van een baan bij de televisie. Mijn buschauffeurperiode had ik weliswaar achter de rug... maar hield het nog even bij zeeheld in de sfeer van ik val aan. Volg mij in mijn fantasie een mengeling van Engelandvaarders... en scheepjongens van Bontekoe. Maar goed, door een speling van het lot kwam ik dan toch terecht... in de studio's van dat onwaarschijnlijke Hollywood in de polder. In die tijd nog aangeduid als de Gooise matras. Ieder land zijn eigen natte dromen. En zo werd ik presentator van een programma dat in die midden jaren 70 als grensverleggend werd beschouwd. Haagse kringen, een soort cocktailparty met drank, hapjes, palmenstrijkje en interviews in het zicht van de camera's. Alles rechtstreeks. De uitzending was op vrijdagavond kort na het kabinetsberaad en bedoeld om het gesprek met de minister-president te verlevendigen. De redactie bestond uit Hans Jacobs, belast met het rituele interview met de premier, Harry van Wijnen, Joop van Tijn en ondergetekende. Een mooi gezelschap. Joop van Tijn, die als geen ander scherp interviewen met overrompelende charme wist te combineren, deed de andere en meest interessante vraaggesprekken. Het op het eerste gezicht zo onschuldige strijkje... was het wat rebelse resistentieorkest. Het moest al te praatgraag politici het zwijgen opleggen... door eerst heel zachtjes en daarna steeds harder te gaan spelen... Eh, als de interviews lang genoeg hadden geduurd. Alleen de toenmalige minister-president Joop den Uyl... ontsnapte aan de muzikale executie. Hij vond dat beneden zijn waardigheid en wenste er niet aan mee te doen. De uitzendingen, vooral ook de nazit in het nabijgelegen restaurant De Bistroquet, was voor veel bewindslieden een moment van ontspanning. Met een goed glas, of twee. Als je een minister in het wild wilde ontmoeten, moest je daar zijn. Dat had ook de Franse ambassadeur begrepen. In dat jaar zou Nederland nieuwe gevechtsvliegtuigen aanschaffen. De aankoop van de eeuw. Het ging onder andere tussen de F-16 en het Franse Dassault met zijn mirage. De minister van Defensie was Henk, congressen kopen geen vliegtuigen vredeling, die met twee glazen zelden genoegen nam. Een medewerker van de Franse ambassade vroeg me of de ambassadeur niet een keer bij de nazit kon zijn, kon hij de minister van Defensie ontmoeten. Ik was niet te beroerd om dat te regelen. Zoals gezegd, de sfeer op die avonden was informeel... de Franse ambassadeur het tegenovergestelde. Henk Vredeling was die avond de twee glazen al ruimschoots voorbij. Ik stelde de heren aan elkaar voor en we namen plaats in een soort box. Zo, u bent dus de Franse ambassadeur, bromde Vredeling... in zijn Frans met polderaccent en het onmiskenbare begin van een dubbele tong. Zegt het meneer de ministre, zei de ambassadeur gretig. Vredeling knikte, hief het glas, nam een flinke teug... en begon aan een tirade waaruit vooral moest blijken... dat de Fransen de grootste stommelingen op aarde waren. Als overtuigd Europeaan zag Vredeling wel iets in die keus... voor de mirage van Dassault... maar dat was politiek onmogelijk door het Franse anti-navo-gedrag. Dat nam hij de Fransen in het algemeen... en vooral op deze avond zeer kwalijk. Vous les Français, vous êtes tellement con, vroeg de Vredeling de verbouwereerde diplomaat toe. Tellement con, herhaalde hij nog eens met een hik die net geen boer werd. De ambassadeur moet op dat moment begrepen hebben dat Dassault het wel kon schudden. Er werd die avond nog menig glas gedronken, maar toen had de Franse ambassadeur het pand al geruime tijd verlaten. Ja. Dank je wel, uh, Ja, dank je ja. Proost. Goed, terug naar de middeleeuwen. Ik lees even wat voor van de site van de Annabijnsprijs. Dat is een uh, tweejaarlijkse prijs voor vrouwelijke auteurs. Ooit begonnen als protestprijs tegen de pc hoofdprijs. Die natuurlijk openstaat voor iedereen. Maar die in 1985, het jaar dat de Annabijnsprijs werd ingesteld... nog maar vier keer aan een vrouw, was toegekend. De site van de Annabijnsprijs staat de volgende zin over Annabijns. De Antwerpse dichteres begin 16e eeuw. De prijs is vernoemd naar de middel-Nederlandse schrijfster Annabijns... die als eerste vrouw wist rond te komen van... Onder meer haar gedichten. Nou, helemaal Pleijs hier. Uh, u hoorde me ja. al eerder, nogmaals hartelijk welkom. U hebt een literaire biografie van Anne Bijns geschreven. Het boek heet Anne Bijns van Antwerpen, Bert Bakker. Prachtig boek. Niet alleen omdat u haar eigenlijk de grootste Nederlandstarige schrijfster noemt... maar ook omdat in het leven en het werk van deze naamgeefster van de protestprijs... er ook een voortdurende grondtoon van verontwaardiging en brandende woede doorklinkt... drongen zich wel eens gedachten aan u op over het feit dat juist deze vrouw... boegbeeld is geworden van die protestprijs en of dat wel paste... Ja, vooral of dat wel paste. Dat was een beetje het punt. Uh, zij is uh, erg slachtoffer geweest... Uh, na haar dood, om het zo maar te zeggen... Uh, van bewegingen die eigenlijk verhinderd hebben... om haar een, de, de plaats te geven in de Nederlandse letterkunde... die ze naar mijn mening verdient. Overigens niet alleen naar mijn mening. Er is herhaaldelijk opgemerkt wat voor groot dichter zij wel was. Het laatst nog door Gert Kongrij bijvoorbeeld. He, in uh, Nederlandse literatuur in 1001 Gedichten. Daar neemt hij zeventiende refreinen van Anna Beins op. En daar werd in de pers ook... Heel goed op gereageerd van tjonge wat fantastisch enzovoort daarna is het weer stil geworden dus, maar dit met dat feminisme uh, dat is al begonnen in Antwerpen met een soort hardcore tuinbroekenfeminisme, dat haar annexeerde en van dit is onze zuster uit de middeleeuwen uit de 16e eeuw die op het front heeft gestaan waar wij nu verder van kunnen profiteren ja dat is een buitengewoon selectief aanharken in de geschiedenis in het kader van je eigen ambitie. Ja, want die, die, die zin, de eerste vrouw die wist rond te komen... van onder meer haar gedichten... Ja, dat is gewoon niet waar. Nou ja, goed, <lacht> kijk, daar staat onder meer. Maar ja. Dat wil dus zeggen dat ze niet kon rondkomen van haar gedichten... Nee. en dat ze er andere dingen bij moest doen. Zo lag dat niet. En dat, dat, dat, daar is ze natuurlijk niet de eerste in. Je verdiende niet aan het schrijven van teksten. Dat is maar, iets wat in de middeleeuwen hoorde bij een ambt. Als je kapelaan was, dan werd je verondersteld ook teksten te maken. Als je bode was van het stadsbestuur maakte je teksten. Maar het verdienen van, aan teksten zelf, en haar werk, zij is een van de eerste auteurs wie er werk tijdens het leven gedrukt wordt, met haar naam op de, <coughs> op de titelpagina, daar is zij niet voor betaald. Zo werkt het niet. Pa betalen, dat ging vanuit een meekenaat, en dat is iets wat eigenlijk pas in de gouden eeuw goed gestalte krijgt. Zij moest haar geld verdienen met eh, er was wat erfenis uit haar familie, ze had wat huizenbezit, wat hypotheken, overigens van heel bescheiden aard, en eh, een schooltje. Ze is eh, schooljuf gebleven tot haar 80ste. Dus dat is een heel bijzonder leven. En daarin en was, was ze, ook, ze niet de, dat daarin was ook niet de enige. Dat was in de nee, Antwerpen ook daar is dan de gedachte van... Uh, oh, uh, wat, uh, dit was tamelijk gebruikelijk beroep... voor uh, alleenstaande vrouwen in de 16e eeuw in Antwerpen. Antwerpen is wel een hele bijzondere stad in de 16e eeuw... waar vrouwen van alles en nog wat konden. Hmm. En zij heeft ook een aantal hele bijzondere dingen in dat leven. Dat ze zelfstandig blijft, niet begein wordt... niet bij familie intrekt. Hè, wat heel gebruikelijk hmm. was voor alleenstaande vrouwen. Maar daarnaast had zij standpunten... Die op geen enkele wijze uh, voor het als boegbeeld te hanteren ja, zijn. Door het een Begijntje bekein, is een soort halve kloogse zus. Ja, ja semi-religieuze ja, ja, ja. uh, non. Ja. Over, over die standpunten wil ik graag zo meteen, maar ja. om het een beetje beter te begrijpen: even Antwerpen begin 16e eeuw. Ja. Wat, wat, wat is dat voor stad? Wat gebeurt er allemaal? Ja, het is een uh, booming city. Een hele bijzondere stad. Je hebt de oude steden Brugge, Gent, Brussel, Mechelen, noem maar op, met allemaal eigen rijke verledens. En Antwerpen was eigenlijk nooit meer dan een stapelplaats, een marktplaats. Niet belangrijker tot aan het eind van de 15e eeuw, dan bijvoorbeeld Bergen op Zoom. Dat was ook zo'n plaats. Maar aan het eind van de middeleeuwen gebeurt daar een aantal dingen. Waardoor deze stad in zeer korte tijd een handelsmetropool wordt. En een van de grote wereldcentra hè, met een internationaal karakter. Allerlei kooplieden die in Brugge zaten in Gent. Buitenlandse kooplieden gaan naar Antwerpen toe. Het ligt veel beter. Er zijn een aantal redenen waarom dat gebeurt. En dat wordt dus een handelsmetropool. Die een bevolking krijgt die tot het midden van de 16e eeuw. In het midden van de 16e eeuw loopt naar 100.000. En dat was buitengewoon wel veel... En is het zo dat, dat Anna Bijns in haar leven dat allemaal ziet gebeuren? Ja, dat, is, dat loopt precies uh, gelijk op met haar bestaan. Want ze heeft, het is niet alleen in het begin van de 16e eeuw. Ze leeft er van 1493 tot 1575. Dus ze wordt 82 Oud. jaar. En uh, ze heeft dat dus precies helemaal meegemaakt. En dat is iets waar ik in dat boek veel werk van probeer te maken. Uh, ze, ze leeft daar ook heel erg mee mee. Het boek heet ook nadrukkelijk Anna Beins, Comma van Antwerpen. Want Antwerpen is zeer bepalend voor wat zij doet. Men heeft heel lang dat beeld gehad... van van een vrouw die thuis opgesloten in haar schooltje... een beetje wat zat weg te rijmelen op Rederijkers mm. Maar ik plaats haar midden in dat dynamische Antwerpse leven. Ja, want zij is zij een vrouw, een dochter van een kousenmaker... een broeken, ja, broekenmaker, die zich een plaats verwerft in de Rederijkerskamer. Dat wil zeggen, ze kan niet echt lid worden, maar ze is wel heel actief. Ja, dat, ik hoop dat ik daar echt het bewijs voor geleverd heb... dat uh, formeel konden vrouwen niet lid zijn van een Rederijkerskamer... zoals ze ook geen hoger onderwijs konden volgen... En Enzovoort, enzovoort. Maar in Antwerpen blijkt in die booming handelsmetropool blijkt van alles mogelijk. Ja. Vrouwen kunnen, juist omdat ze buiten de regels vallen... Hmm. hebben ze ook een soort van vrijheid. En kunnen ze in die vrijheid blijken ze van alles te kunnen doen. In Antwerpen, ik heb één hoofdstuk aan vrouwen in Antwerpen gewijd, ja. door, eh, om, om haar, haar plaats te kunnen aangeven ja. daarin. Vrouwen waren ondernemers, ook hoge ondernemers. Ze zaten overal. En ik heb heel duidelijk gemaakt dat zij in de Goudbloem... dat was een van de Antwerpse Redenrijkerskamers, daar zijn ook concrete aanwijzingen voor, dat zij ook daar naar ogen werd gezien... dat zij actief aan de Kamerbijeenkomsten de deelnam. Geef eens een ooggetuigenverslag. Bedoel, je bent op zo'n zo avond en Anna Beins komt op ja, het toneel. Wat nou, zie je? Je, je? je zegt het ook precies goed. Anna Bijns komt. Dat was heel bijzonder. Kijk, er zijn ook gewoon directe getuigenissen... die ik nu aanvoer... Van dat, ze, dat er bewonderend naar erop opgekeken werd. Eh, Anna Bijns komt... en dat betekende dat daar dus... buitengewoon spannende dingen gebeurden. Want zij gooide voortdurend de knuppel in het hoenderhok. Hè, zij trad in alles wat er in die stad leefde. Die stad had bijvoorbeeld... een enorm probleem met de reformatie. Er zaten veel buitenlandse kooplieden... om te beginnen Duitse eh, kooplieden. Een belangrijke gemeenschap die daarvoor grote welvaart... de Voegers, het grootste die de vorsten financierde, had een belangrijk kantoor in Antwerpen. Maar die waren protestant en die hadden Luthers gezin. Dus het gedoogbeleid is daar in Antwerpen, als het ware, uitgevonden door dat stadsbestuur. En daar heb je dat katholieke viswijf, om het zo maar te noemen. Dat daar keihard doorheen scheldt en in haar refreinen... die werden luidkeels voorgedragen, die werden ja, gespeeld. Dus, dus, dat, dus, en dat die daar dus nee, nee, je even. Je tegen je die hebt de, Je hebt een presentatie gedaan met de, de, de, de dichteres H.G. Peters... die ook ja. als een soort rap-dichteres begonnen is. Ja. Uh, dat, is dat, dat, dat, dat, had, dat deed je niet zomaar. Nee, uh, deze ik deze deed even. dat om te beginnen omdat ik haar een heel groot dichter vind... Hagar Peters. En ik die vond het heel gepast. Eens. Omdat vanuit de late middeleeuwen dus van Anna Annabijns, om dat aan een moderne dichter is die ik zeer hoog heb uh, te geven. In de tweede plaats omdat haar werk allerlei verwantschap vertoont. Zij heeft ook dat verbalisme, die woorddronkenheid en dat rappen. Want ik probeer ook duidelijk te maken... Hmm. dit is niet kunst opgesloten in je eentje thuis lezen. Dit is gemaakt voor de collectieve beleving, voor de voordracht. De ik heb bij mijn afscheidscollege ja. geprobeerd... Uh, een paar jaar geleden, ook bij dat afscheidscollege... om voor te doen hoe dat ging. Dus nou, ik ja, heb er ja, gewoon... Doe dat maar Ja. Ik had mij voorgenomen om dit niet te zeggen. Maar ja... ja. ja. <laughs> nee, ja. Hoe ging ik, dat? Nou ja, kijk, hoe ging dat? Uh, ik Wacht even, ik zoek het even... Op, want ik heb hier nog wel een voorbeeldje. Uh, nou, hier is ze bijvoorbeeld, uh, drijft ze de spot met het huwelijk. Hè? Dat was ook iets waar ze zich ontzettend tegen keer. Ja. Ze reageert op alle actualiteit. Het kerngezin wordt uitgevonden in de late middeleeuwen. In dat vroeg kapitalisme: rolverdeling vader, moeder en de kinderen. En daar gaat ze keihard tegenin, ongetwijfeld vanuit getraumatiseerde liefde. Hè? Want ze had een enorme tragische liefde. Maar goed, en dan maakt ze hier een refrein, dan bespot ze de liefde. De verkeerde liefde, zoals die in zo'n gezin ging. En dan zegt ze, en dan, dan laat ze een oude, vieze man... Verliefd zijn op een oude vieze vrouw. Zij staat zo vast in mijn hert geprent. Geen uur gaat voorbij of ik begeer ze. Van al haar dingen is ze aardig en jent. Achter zij gaat vol stront gelijk een veerse ze. Haar beslijkt tot half den eerste. Dan heeft ze twee lekkere borstkens rond. Recht als een oude gerimpelde laarzen. Niet één en tand staat nog in haar mond. Al ben ik ziek bij haar ben ik zo weer gezond. En daarom zingen wij ter vreugde zang. In het wenen wij snot elle lang. Nou, dat is dus... En dat, dat doet ze ook is... tegen Luther. En dat doet ja, ze dus ja. tegen Luther. In En die schelt wat ze echt wat verrot. Mag wat een hoogleraar even? met pensioenberechtige leeftijd... niet allemaal kan presteren. Dat, dat weet je ja, nog niet hoe ik dus, het college gaf. Uh, en dat uh, allemaal op de vraag... wat gebeurde er als Anne Bijnse op het podium kwam? Misschien hebt u als medieviste uh, voor heter uh, vuren gestaan. staan, maar zijn allerlei bijna onbegrijpelijke tegenstrijdigheden in Anne Beens die ja. haar dus ontzettend interessant, maken. ik wil geven een paar, ja. een paar noemen. Ze heeft een diepe afkeer van vrouwen die hun plaats niet kennen, ja. en mannen die zich op de kop laten zitten, maar ze zorgt haar uh, hele leven lang voor zichzelf. Ze heeft een diepe afkeer van huwelijk en gezin, maar ze heeft altijd willen trouwen en treurt ja. haar hele leven lang over de minnaar die haar bedrogen heeft. Ze vindt dat alle klassieken in het vuur mogen, behalve het evangelie, maar ze haalt ze wel aan. En, maar het enige wat dan niet dubbelzinnig is, is dat ze Rabiaat oproept, alles wat niet orthodox katholiek is, te verbranden Lutherse ja, ketters ja, ja. voorop. Ja. Dus dat, dat, dat, nou, je geeft heel duidelijk aan, precies. Dat zijn uh, die, die ogenschijnlijke tegenstrijdigheden die ze, uh, deze inhebt. Ze draait bijvoorbeeld enorm de spot, een van jouw punten. Met uh, gereformeerde vrouwen die in Antwerpen heel actief waren, conventicles organiseerden. Een soort bijbelleesclubjes mm. met elkaar. Daar weet ze alles van. En de doctorinnen, de gestoorde gekke wijven. die denken dat ze het evangelie kunnen uitleggen. Ze gaat een keer. Maar zelf meet ze zich dus allerlei intellectuele opinies toe. Maar daar heeft ze ook hele nadrukkelijke verklaring voor. En dat maakt het altijd zo belangrijk dat die feministen haar als boegbeeld uitroepen. Zij deelt mee en dat was in haar tijd niet ongebruikelijk. Uh, dat komt omdat zij mannelijke eigenschappen had. Want zij erkent volmondig dat vrouwen ja. zijn minder waardig zijn. Die zijn inderdaad minder goed geëquipeerd voor het bestuur... voor eh, het, het juist analyseren van emoties, voor intellectuele vertogen. Maar er zijn gelukkig vrouwen die een andere natuur hebben. Zo'n natuur zal die aan mij vinden, zegt ze. En dat bedoelt ze mannelijke eigenschappen. En dan wijzen ze bijvoorbeeld ook op Vorstinnen, op Margaretha van Oostenrijk, op Maria van Hongarije. Daar gingen ook die verhalen over. Hè, dus die vrouwen die mannelijke eigenschappen hadden... en daardoor dus enorm dominant waren... En dat had zij ook, dus dat was één verklaring. Nou, tegen dat uh, huwelijk uh, tekeergaan... ja, dat ik, probeer dat, uh, ik probeer heel duidelijk te maken in dit boek... dat zij echt getraumatiseerde liefde heeft gehad. En en zij, dat wilde, dat niet. zij heeft dat... in feite tot haar 82 de mogelijkheid ja, opengehouden... dat Ze precies, zij was in ze de markt vertrouwt. om te Niet. Ze bleef in de markt, er is een akte. Hè? Ze is heel assertief, ze duikt voortdurend bij het gerecht op... ook als getuige, dus kennig, omdat ze zo'n verbaal was natuurlijk. Dus ze was aantrekkelijk. Er is, een, er is een 78 jaar, staat er in een akte, nog steeds ongehuwd. <laughs> ja. Dus dat is kennelijk ja. zoals zij zich in het beet hoe ze eruit ja. zagen. Nee, er is dat een karikatuur, dat is, dat is, dat is een, een misverstand. dat men een karikatuurtje dat in een exemplaar <tie> van een van haar gedrukte refreinbundels. is uh, gemaakt door een bezitter, dat is bewaard, een heel interessant materiaal, die maakt een, een karikatuurtje van een O, een hoofdletter O, dus echt een karikatuur met een uitgestoken tong, een gek gezicht, en zet daarnaast Anna Byns. Zo. Dat is niet haar portret. Dat, zo wordt het wel eens beschouwd, maar dit is een manier, Erasmus doet het bijvoorbeeld ook, om een karikatuurtje te maken, commentaar te geven op de tekst die je leest. En die lezer vindt dit is een belachelijke tekst en mm. daarom maakt hij een karikatuur. En, en hoe denk jij dat ze eruit gezien heeft? Als je nou, je uh, ogen dicht doet, wat zie uh, je? Uiters, nou, ik zie daar een, een, een, een, een, een grote vrouw... die uh, heel direct dominant aanwezig is... met een, een, een stem als een klok. Die kinderen, ik moet altijd aan die <tie> kindertjes denken... ze blijft tot de tachtigste, de schooljuf. Voor de, lagere, de, de laagste vorm van onderwijs. Hè. Dus kindjes echt van, van, van twee tot ook een beetje een uh, crash-achtig iets. Dat, ik heb altijd veel met die kindjes te doen. Er was toen, toen uh, heel actief waar zij ook achter staat... Van dat je kinderen moet slaan... In het Onderwijs. Hè? Van dat, ja. Je moest recht buigen, want anders ging het allemaal mis met ze. Heel veel straffen. Dus er was ook voor. Toen dacht ik, eh, die kinderen die eh, mochten willen dat ze door haar geslagen werden, want dat verbale geweld dat ze <lacht> hebben losgelaten. Maar ze, ze, laten, uh, ze laten ontrouwen minnaar haar toevoegen, dunkt gemagerd. Dus misschien. Uh, ja, ja, ja. Nee maar, dan, nee, maar dat is allemaal fantasie. Kijk, ik heb, waar ik, waar ik uh, zelf het meest opgevonden over was toen ik met dat onderzoek bezig was en uiteindelijk het schrijven, was dat ik denk dat ik een sleutel heb gevonden op die, die liefdesrefrijnen van der. Want dat is een beetje het probleem. Men heeft dat vaak afgedaan als uh, retoricale oefeningen. En dat komt omdat er ook andere ik figuren Soms is de ik-figuur een man. Soms is de ik-figuur het haar gezonde verstand, de ratio. En men heeft gezegd, kijk, dat zijn typische redenrijkers En ik heb dat weten te herleiden en ik ben daar zelf ten volle van overtuigd dat dit een manier is om met getraumatiseerde liefde om te gaan. En dat je dat zelfs in de moderne tijd kunt aanwijzen. Ze noemt dat zelf het inwendig gekijf het innerlijk debat. In je, men, bent, ik mooist, je bent verlaten. Ja? Dat vind ik prachtig. Je maakt ruzie van in jezelf... met de partijen die jou in dat ongeluk hebben gestort. Mm. Dus ze laat de minnaar aan het woord. Maar dat wordt een marionet. Ze laat hem van alles in die refreinen zeggen. Bijvoorbeeld dat hij het wil verzoeden. Hij wil terugkomen. Mag ik alsjeblieft bij je terugkomen? Dan nee, ja. antwoordt ze zelf van... sodemiet erop, ja. ben je bedonderd. Andere keer zeggen ze van... je mag alles van me hebben. Je mag me veilen als een stuk ijzer. Ze gebruikt ook hele ongebruikelijke ja, beeldspraak. Ja, ja, ja, dat ja, vind ik ook zo bijzonder. Maar... En ze gebruikt haar gezonde verstand en de gezonde verstand voert ze in een refrein op. En die zegt tegen haar van, hou dat toch eens op met je gezanik en gezuur. Dat zit allemaal op rijm, ketenrijmen, noem maar op. Het is uit, hij moet je niet meer. Het is punt uit met die hele liefde. dan mag ik, uh, want de tijd... Hoezo? Ja, <lacht> Zometeen komt het nieuws. En ja. uh, oh. Daarvoor <lacht> nog een... Uh, Um, het, het, er zitten veel tegenstrijdigheden in haar. Ze leeft in de laatste nadagen van de middeleeuwen. Kan je zeggen dat, het, dat in haar de middeleeuwen nog één keer opvlammen... en dat het daarna voorbij is? Ja, dat is, uh, dus ze pakt de hele boel nog één keer bij elkaar... en uh, ze verwoordt dat subliem in moderne termen. Want ze, de, wat dat betreft is ze heel modern en renaissanceistisch. Maar het hele oude gedachtegoed ze is in wezen buitengewoon conservatief. En daarom... S ...verdwijnt ze ook vanaf het midden van de 16e eeuw... ...uit de belangstelling duidelijk. Ja, maar, uh, ja zeker. Anne Beinsprijs, moet. prijs. Anne Beins, is dat de goede... Nou, ik vind, kijk, als haar naam op een bepaalde wijze wordt herdacht. Had zij hem eh, willen ben hebben? ben ik eh, absoluut niet. Oh. <laughs> niet, niet. Niet van andere vrouwen begeerden. Nee, met vrouwen die een andere natuur hebben, namelijk mannelijke eigenschappen. Daar had ze hem van willen hebben. Maar wel de grootste dichteres. Ja, dat eh, hou ik vol. Eh, dat er nooit in de Nederlandse literatuur zo virtuoos gescholden is op Rijm. En zo hartstochtelijk over de liefde is geschreven, over de wereldse liefde. En ik hoop dat eh, binnen afzienbare tijd te laten zien. Er ook echt een, een goede bloemlezing te maken van haar teksten. met, Want dat is er niet allemaal. En, en wellicht met, op Doe nee. Uh, ja. Met uh, Haga ja. Peter samen. Dat zal toch prachtig zijn. Ja, dat is een, een mooi idee, vind ja. Ja, ja. Ja, je? Ja, in feite geef je zelf aanleidingen daartoe. Het boek heet Anna Bijns van Antwerpen. Het is geschreven door Herman Pleit. Het is verschenen bij Bert Bakker. Iedereen, hartelijk bedankt voor deze prachtige verhalen in het eerste uur. Maar we gaan nog een uurtje door. Zometeen blijf luisteren van Dennis Bos komt praten over Parijs 1870, 1871. En natuurlijk een spoor terug over ter land, ter zee en in de lucht. Heel graag tot zo. Soms is het wel lekker spannend om niet te weten wat de toekomst brengt.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 Vanavond in Brandpunt, artsen en medisch specialisten... vertellen openhartig over de fouten die ze maken. Het eerste wat je doet is wegmoffelen... en ook, en ook maar hopen dat niemand het in de gaten heeft. Hun conclusie, het aantal medische missers daalt pas als de doofpot verdwijnt... en de arts minder arrogant wordt. Dat er meer in Brandpunt, vanavond kwart over tien... bij de KRO op Nederland 2. Een 67-jarige vrouw uit Rotterdam... is voor de 34ste keer beroofd door dezelfde daders. Nadat de vrouw begin dit jaar met een mes op de keel werd bestolen van haar tas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 Sparen, beleggen, hypotheken. Dit is Radio 1.